Ik sprak daar straks al van die, van die, uh, die buitenaardse wezens die ons even kwamen bezoeken... ...en die zo onder de indruk waren van de eencelligen. En waarschijnlijk daarna gewoon weer zouden zijn vertrokken. Misschien met medeneming van enkele eencelligen. Ja, waarom ze een mens mee zouden nemen en waarom ze die dan zouden gaan opereren in de ruimte. Ja, en dat ik ook nooit begrijp waarom alleen Amerikanen meegenomen worden en geopereerd worden. Begrijpt u dat? Nooit hoor je van een Belg die wordt meegenomen en geopereerd. Nog nooit van gehoord. Terwijl ik bij Larry King minstens al wel vier personen heb gezien die waren meegenomen en geopereerd in de ruimte. Uh, maar ik was al zo ver bij die... Ik, ik had het... He, wil je een niveau hoger, dan zul, je op een, dan zul je die energie dus op een andere manier moeten zien te winnen... dan je hebt gedaan door uh, schapen te kweken of gerst of tarwe te verbouwen. Dat zal duidelijk zijn. En als dus die buitenlandse, die buitenaardse waarnemer... als je die nou naar de aarde was gekomen, zeg eens wat, in het jaar duizenden... je had hem gevraagd, waar denk jij nou dat die, in die, dat die, dat die volgende fase in, in de ontwikkeling zal gaan plaatsgrijpen dan zou hij met absolute zekerheid hebben gezegd in China. He, want als je kijkt naar de technologische voorsprong die China had genomen omstreeks het jaar 1000, dat is echt zeer indrukwekkend. Eigenlijk in die hele periode 1400 is het eigenlijk een raadsel dat het niet gebeurt in China. Ze produceerden op grote schaal produceerden ze ijzer, 100.000 ton per jaar. Ze hadden een sterk gemechaniseerde textielindustrie, ze hadden het buskruit uitgevonden. Ze hadden het drukken uitgevonden. De Koreanen hadden het drukken met een losse letter uitgevonden. Dat hebben de Chinezen overgenomen. U denkt natuurlijk dat Gutenberg het heeft uitgevonden. Nou nee, u denkt waarschijnlijk nog de ouder onder u, Laurens Jansson Koster. Die kunnen ze rustig opruimen in Haarlem, want ik kan u één ding verzekeren. Wel, de laatste persoon beetje die op het idee is gekomen was Laurens Jansson Koster. Ja, dat is een hele rare afwijking. Waar je aan ziet hoe etnocentrisch wij in dit soort zit op, op zich denken. En nou, ik zal u daar een praktisch voorbeeld van geven waar de laatste tijd veel over geschreven is. Waar de Chinese overheid ook veel aandacht aan heeft besteed. In de vroege 15e eeuw heeft de Chinese keizer een enorme vloot uitgerust. Met eh, enkele tientallen reusachtige schepen waarvan de grootste tienmaal zo groot waren als het grootste schip van Columbus. En met die vloot, die schepen die hadden, uh, uh, hoe heet dat, uh, uh, uh, van, die, van die speciale schotten, hè, waardoor als ze lek stoten, dat is niet helemaal, hoe moet je dat zeggen, waterdichte schotten is het juiste woord uh, wat ik zocht, dank u wel. En uh, ze hadden tankers bij zich, ze hadden 40.000 soldaten bij zich en met die enorme vloot koersten zij door de ganse Indische Oceaan, onder leiding van een uinug van de keizer. Je schrijft het zeng he, maar ik heb me laten vertellen, je moet zeggen gunge. Ja, dus ik weet niet wat u liever heeft dat ik gung ge zeg of dat ik zeng he zeg. En nou, ja, die hebben de hele Indische Oceaan verkend. En die hebben zelfs een giraf meegenomen uit Oost-Afrika. Maar nadat dat enkele malen gebeurd was, eh, zei die keizer, nou ja, ik vind dat toch een vrij omvangrijke uitgave voor een giraf. Dus eh, ik stop er weer mee. Ja, zei hij, als ik het. Het zal ongetwijfeld een enigszins simpel citaat zijn. We hebben alles al. He, dus en en nou, nou, voor die ze daar hoeft het niet zo voor. En zo hebben ze die reizen in ongeveer 1430 hebben ze dat stopgezet, ze zijn ermee opgehouden. Maar stel je eens, voor dat ze met die schep Dan waren ze eerder in Latijns-Amerika geweest dan wij er waren geweest. He? Dan waren die Tasmaniërs ontdekt door de Chinezen. Stel voor dat ze rond Kaap de Goede Hoop waren gezeild, wat zeer wel mogelijk was. Dit waren, want u denkt, ja zo'n jonkzeil, dat is allemaal rare boel, die zeilen van ons, dat is pas wat. Nee, jonkzeilen zijn extreem efficiënt, ik begreep zelfs, efficiënter dan ons type van zeil. Want die Chinezen waren, dat hoop ik u duidelijk hebben gemaakt, niet op hun bolle hoofd gevallen. Ja, dat, dan had de wereldgeschiedenis misschien een hele andere wending genomen, wie zal het zeggen. Maar het gekke is, die Chinezen stoppen daarmee, vonden dat ze alles al hadden. En Europa heeft eigenlijk zo tussen 1000 en 1500 eh, die hele technologische achterstand ingehaald die het had opgelopen op China. En omstreeks 1500, dat weet u ook, zijn de Europeanen begonnen aan hun ontdekkingsreizen. Eh, was dat nu omdat ze net als Richard Attenborough eh, ook enorm nieuwsgierig waren naar hoe de wereld in elkaar zat? Nou nee.